8 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. U heeft er misschien wel last van. Problemen op de weg in Noord-Holland. Want de spitstroken zijn daar dicht. Er is een storing, blijkbaar. En de werkdruk bij de recherche is veel te hoog. U hoort het in een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. <tied>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 Mensen die illegaal in Nederland zijn... worden vaak te lang opgesloten in detentiecentra. Dat stelt Amnesty International in twee nieuwe onderzoeken. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling... dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie gebeurt het regelmatig... dat mensen geen uitzicht hebben op uitzetting. Amnesty vindt daarnaast strafdetentie een veel te zwaar middel... voor mensen die niet gevaarlijk of crimineel zijn. Door voortdurende aanvallen van het Syrische regeringsleger... zijn in de rebellenenclave Oost-Gauta zeker 94 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er honderden gewonden, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. De VN sloeg gisteren alarm over de situatie in het gebied. Inwoners zouden noodgedwongen moeten schuilen in kelders... en andere plekken onder de grond. En ook is er een groot voedseltekort. Oost-Gauta is een van de laatste gebieden... waar tegenstanders van president Assad stand houden. De enclave wordt sinds 2013 belegerd. Door een technische storing zijn op meerdere snelwegen in Noord-Holland... de spitstroken dicht. Rijkswaterstaat heeft problemen met de bediening van de camera's. De stroken blijven daarom uit voorzorg afgekruist. De storing leidt tot files op de A1, A6, A7 en A9. Gisteren waren er ook al problemen met de spitstrook van de A9. Toen was er een storing bij de verkeerscentrale in Amsterdam. Nederlanders stappen vaker op de motor. Op 1 januari hadden volgens het CBS zo'n 1,4 miljoen mensen... een Nederlands motorrijbewijs. En dat is ongeveer 1 op de 9 volwassenen. Onder hen zijn ook steeds meer 50-plussers, ruim 800.000. Verder slaagden vorig jaar 27.000 mensen voor hun examen. En dat is het hoogste aantal sinds 2003, meldt de BOVAG op basis van het CBR.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 Het weer tot slot vanuit het Noordoosten steeds meer zon. Het wordt een graad of zes en vanaf morgen zonnig... en s'nachts lichte tot matige vorst. Awb Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De ochtendspits is drukker dan normaal. Dat komt door ongelukken en de technische storing... met de spitsstroken in Noord-Holland. De files met de meeste verdraging staan op de A2... van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Abkouden. Nog een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Vught en Best een half uur... De A7 horen richting Saandam tussen Afrit A. Van Hoorn en Afrit weider een uur vertraging. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Huizen ruim een uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Wat wil jij drinken, John? John, drinken! Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg Hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari.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 Het NOS Radio 1 Journaal. In Noord-Holland dus, uh, zijn er spitstroken uh, dicht door een technische storing bij Rijkswaterstaat. En dat leidt tot extra lange files. Dat hoorden we zojuist al van de ANWB. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er kapot? Nou, wat, uh, wat het geval is, is dat wij op dit moment in onze verkeerscentrale in Velsen, dat is Noord-Holland, krijgen we de camerabeelden. Die bij die spitstroken staan niet goed door op onze desks. En dat wil zeggen dat we dus geen goed beeld hebben op die spitstroken en we kunnen ze daardoor niet openzetten. Want eh, op het moment zeg maar, dat we een spitstrook willen openstellen, dan kijken we eerst altijd via de camera's of, eh, of het kan, of het veilig is, dat er geen auto's staan of voorwerpen op zo'n uh, strook. En dan kunnen we pas openzetten. Uh, uh, nou, die camerabeelden komen niet goed binnen. Ja. En uh, ja, dus uit veiligheidsoverwegingen... Uh, kunnen we ze dan niet, uh, niet, uh, niet openzetten. Uh, ja, er wordt op dit moment hard gewerkt aan een oplossing. Monteurs zijn ter plekke. Uh, dus we hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. Ja, maar misschien is het een uh, gek idee... maar gewoon een mannetje neerzetten die dan laat weten... ja, kom maar op, uh, gooi maar open. Uh, werkt dat niet? Uh, uh, nee, dat werkt zo niet. Daar uh, uh, moet je trouwens. de mensen natuurlijk heel snel dan ter plekke hebben. Dan moet je weer kunnen communiceren met een verkeerscentrale. Ja, dat gaat op zo'n moment dat je ze wil openzetten, gaat dat niet zo snel. Ja. Uh, twee is het zo dat zo'n spitstrook... dat is vaak wat normaal ook uh, vaak de vluchtstrook is, zeg maar. Op het moment dat je die openzet, uh, dan heb je geen vluchtstrook meer. Dus het, je wil eigenlijk continu beeld hebben op dat stuk weg... dat als er iets gebeurt, dat je gelijk in kan grijpen. Ja. En dat kan dus op dit moment helaas niet. Nee, nou was er gisteren ook al een storing van de spitstrook... maar dat was op de A9, hè? H hebben die storingen iets met elkaar te maken? Nee, het was een ander type storing. Het is nog steeds een storing en levert helaas hinder op voor het verkeer... Uh, toen was, het, was er niets iets andere storing. Uh, nu is het echt alleen de camera's. We hebben geen goed beeld. En we hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. Ja, hoe lang duurt dat nog, denkt u? Uh, nee, geen idee. Ik begreep dat op het moment dat het geconstateerd wordt... dan komen er gelijk monteurs. Ze zijn aan het zoeken. Uh, het zijn vrij complexe systemen. Dus ze zijn er, helaas. Want ik heb net nog even geïnformeerd, nog niet uit. Het is dus, dus niet verholpen en we hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Nou, maar even een hele wilde vraag, maar zou het eventueel een, een aanval van een hacker kunnen zijn of iets dergelijks? En die berichten heb ik op dit moment absoluut niet, nee. nee. Oké, okay, nou, dan gaan we dat voorlopig maar even uitsluiten. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, succes met het uh, oplossen daarvan en dank voor de reactie. Ja. We gaan naar Syrië. Uh, we horen het helaas vaker. Uh, te vaak, uh, mag ik wel zeggen. Bombardementen in Syrië. Bij zware aanvallen van het Syrische regeringsleger... op het rebellengebied Oost-Kuta... zijn in ieder geval 94 mensen gedood. Onder hen ook 20 kinderen. Dat uh, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Contact daarover met onze correspondent Marcel van der Steen. Marcel, uh, wat is er gebeurd? Ja, eigenlijk zien we dat de afgelopen maanden de druk toeneemt... Hè, op, die, op die wijk in het oosten van, van Damascus, oost Ghouta. Um, het lijkt erop dat het Syrische leger bezig is... met het voorbereiden van een, een grondoffensief. En uh, heeft de bombardementen, artillerievuur... Artillerie, en, en uh, andere bombardementen op de stad um, eigenlijk opgevoerd. Nou, en, en dit is het resultaat. Afgelopen Zondag vielen er meer dan 260 bommen uh, op de wijk. En het is dus een wijk hè, ten oosten... waar nog zo'n 400.000 mensen uh, zouden leven op dit moment... en eigenlijk dus in de val zitten. Ja, en daar wordt al een lange tijd gevochten. hè? Ja, want dit gebied is al in handen sinds 2013... Uh, in de handen van, van, van rebellen, van oppositie. Mm -hmm. uh, dat zijn eigenlijk verschillende groeperingen. Dat zijn uh, zogeheten gematigde rebellen, maar ook uh, meer extremistische groeperingen zoals al-Nusra bijvoorbeeld, he, ge gelieerd aan Al-Qaeda. Een gebied dus waar zo'n 400.000 mensen in wonen. En eigenlijk een van de laatste plekken nu nog in Syrië waar die oppositie uh, ja, gebied in handen heeft. En dus heel belangrijk voor de Syrische mm -hmm. overheid, steeds meer. Het uh, gebied van Syrië is weer in handen van het Syrische leger. Ja. En dit is een van die laatste plekken. Ja, en krijgt de regering uh, die, die, die oppositie daar dan, dan er niet onder? Nou, het, het is een gebied wat blijkbaar lastig is in te nemen. Of waar, uh, nou ja, waar, waar, waar in ieder geval stevig wordt, uh, wordt standgehouden. De verwachting is nu dat er een grondoffensief komt. Maar eigenlijk zag je dat ook al wel in de afgelopen. Uh, twee maanden gebeuren dat er toch delen in het westen van deze wijk... Uh, vanuit het westen ook uh, delen zeg maar, in handen kwamen van het, het leger. Dus er is een kleine hap al uitgenomen. Mm -hmm. En um, ja, de verwachting is dus dat dat de komende dagen ook wordt voortgezet... weer op de grond, proberen ja, straat voor straat dat gebied in handen te krijgen. Huh. Um, ja, en ondertussen zijn dus vooral burgers uh, het slachtoffer van de gevechten... met uh, ja, dramatische cijfers weer. Ja zoals, nou ja, zoals bijna altijd. Um, en ook hier dramatische cijfers. De VN pleit al maanden voor uh, staakt het vuren voor het openen van de wijk, om daar transporten in te krijgen... met, uh, met voedsel, met medische hulp. En dat mensen die medische hulp nodig hebben, uh, uh, die, die, die, die die stad uit kunnen. He, spullen erin, mensen eruit, dat is waar de VN voor pleit. En daarnaast natuurlijk een, een oplossing aan een onderhandelingstafel. Maar tot nu toe heeft Assad daar geen gehoor aan gegeven. Want het is, ja, het is een belangrijke plek. Het is het oosten van zijn hoofdstad en... Hij wil dat graag weer in handen. Ja, en ik hoop ondertussen dat er bij jou verbouwd wordt. Want uh, dat het niet iets, ja, klopt, iets, ja. iets ongevaarlijks is. Want dat, dat kun je er ook in horen als je een beetje somber denkt. Maar ja, je bent nee, veilig. Nee, ik zit, ik zit gewoon in veilig Beirut. En de okay. bovenburen zijn de boer aan het afbreken. Ja, nou, ga maar naar ze toe. Zeggen dat je in de uitzending zat. <laughs> Dankjewel voor uh, je toelichting. NOS Radio 1 Journal. Mensen die illegaal in Nederland verblijven worden vaak te lang opgesloten in een gevangenis voor vreemdelingen. Dat is een uh, paardenmiddel om mensen die, met, die, die niet gevaarlijk en niet crimineel zijn op te sluiten... met als enige doel om ze uiteindelijk het land uit te kunnen krijgen. Dat uh, zeg ik niet, dat stelt Amnesty International in twee onderzoeken... die de mensenrechtenorganisatie vandaag publiceert over de Nederlandse vreemdelingendetentie. Amnesty houdt die detentiecentra nauw in de gaten... sinds de brand in een cellencomplex op Schiphol in 2005... waarbij elf mensen om het leven kwamen. Annemarie Busser van Amnesty International uh, legde eerder in onze uitzending uit hoe het kan dat mensen zo lang worden opgesloten. Wat je ziet is dat de wet zegt al sowieso dat je mensen zes maanden kunt vasthouden. Dat kun je ook nog eens verlengen met, uh, met een jaar. Dus dan zit je in totaal op 18 maanden. Wat dat dan ook nog kan is dat als mensen eenmaal. Uh, vrijgelaten zijn en je treft ze opnieuw op straat aan... dat je ze opnieuw detineert. aan hadden donderdag hebben wij een symposium... en daar vertelt een Soedanees zijn verhaal... en die heeft in totaal vijf keer vastgezeten. Hm. En dat is dan in totaal vier jaar van zijn leven. Ja. Nou is dat een, nou is dat een wel, ik wil niet zeggen, een hele grote uitzondering. dus niet iets wat uh, heel vaak voorkomt, gelukkig. Maar dan nog, um, kijk, het is in het strafrecht zo... dat mensen eigenlijk binnen... Um, als ze um, vast worden gezet of op worden gepakt... dan krijgen ze binnen een enkele dagen wordt hun, uh, wordt hun detentie getoetst. En in vreemdelingenbewaring kan dat zomaar... Uh, als iemand niet zelf hard genoeg eraan trekt... en zijn advocaat niet onmiddellijk een procedure indient... kan dat zes weken duren. Dus nee. dan ben je al zes weken gedetineerd... Uh, voordat de uitspraak van de rechter is. Yes. Na vier weken zie je dan die rechter. En dat is heel erg lang. En waarom dat verschil is, is ook onbegrijpelijk. Nee, precies, want u, u noemt al uh, regels en uh, beperkingen in die, in, die, ja. in die termijnen... maar um, blijkbaar is dat heel flexibel... De, de, de termijnen van de... Ja, dat is het nou ook precies het probleem. Mensen weten van tevoren ook helemaal niet... hoe lang ze gedetineerd zullen zijn. Mm. En die onzekerheid... Kijk, in het strafrecht kun je streepjes zetten... van je bent veroordeeld voor drie maanden... en iedere dag dat je daar eentje gezeten hebt... wordt word de duur van je detentie korter. Mm. Maar vreemdelingen weten niet... hoe lang ze zullen zitten. En ze weten ook niet... waar die detentie uiteindelijk toe gaat leiden. De bedoeling is dat ze worden uitgezet. Maar dat lukt niet altijd. Mm. Dus... Of ze komen op straat, of ze zitten misschien nog heel erg lang... of ze gaan terug. En die totale onzekerheid die maakt mensen behoorlijk ziek. Ja, wat vindt u eigenlijk uh, uh, überhaupt van uh, detentie van nou ja, kijk, uh, mensen die uitgezet moeten worden? Kijk, wij vinden... Uh, nou, een heleboel, maar wij vinden op de eerste plaats... dat het een uiterste middel, een ultimum remedium, moet noemen ze dat heel mooi, moet zijn. Dus dat je alleen maar uh, moet detineren als het echt, echt, echt niet anders meer kan. En in heel veel gevallen is het ook gewoon niet nodig... Als je mensen eh, hebt die, die, die, die voorbereid moeten worden op hun uitzetting... kan dat heel vaak gewoon vanuit de opvang met goede begeleiding erbij. Mm. En je ziet ook in Nederland dat er, dat er dat soort projecten... van opvang en begeleiding door kerken en lokale initiatieven eh, zijn, bestaan. En, dat, en die helpen, die, die, die doen het hem best heel goed. Zijn er voorbeelden in het buitenland die het beter doen... waarbij het anders gaat, die wel in staat zijn om die termijn korter te houden... en ook het, nou ja, het regime van die detentiecentra wat nou ja, vriendelijker? Het regime te maken. is nog het andere probleem, ja. he, inderdaad. Het is goed dat je het noemt. Um, het, is, het is een gevangenis. Wij nee, gebruiken in Nederland gevangenissen... Uh, die, uh, om, om vreemdelingen op te sluiten. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je mensen beschikbaar moet houden voor vertrek... dan is het genoeg als jij een muur rondom een asielzoekerscentrum zet... bij wijze van spreken, waarbinnen waar binnen mensen binnen de muren van, de mu, van, de, van het, uh, het asielzoekerscentrum... gewoon de vrijheid hebben om te, te gaan en staan waar ze willen. En zo is het bijvoorbeeld in Zweden. En uh, ik was daar een paar jaar geleden. En, en daar was het inderdaad zo dat mensen alleen maar in die laatste paar dagen... voor hun uitzetting in detentie kwamen. Dus dat was al sowieso veel korter. En als ze daar dan zaten was het gewoon een gebouw... waar je weliswaar niet uit kon. Maar wat ook nog een goede grote buitenruimte had. En binnen dat gebouw konden mensen vrij zoveel uh, sporten... en achter internet zitten en ja. hun kamer al of niet op slot doen uh, als ze wilden. En in Nederland ja, zitten mensen toch opgesloten in die gevangenis. En ook uh, gaat hun deur op dit moment nog steeds om 5 uur, uh, half vijf, vijf uur in de middag op slot. Ja, la, la, la. Dan zitten ze in een cel. Er ligt er al een tijd een wetsvoorstel, de wet ja. terugkeer van Vreemdelingenbewaring. Die ja. moet behandeld worden in de Tweede Kamer. Ja, zeker. Verandert ja. die wet iets aan die situatie van Vreemdelingen? Nou, wij zijn. Uh, kijk, de staatssecretaris de TV heeft toen al besloten na de, de subsidie van, van Dolmatov dat er, dat er snel een bestuursrechtelijke regime moest komen. Ja, we moesten af van het strafrechtelijke regime. Daar zijn we het helemaal mee eens. Dus wij willen dat die wet gewoon snel komt... en dat dat niet meer langer een, een strafwet is, zeg maar. Maar wat is er nu gebeurd? Een heel groot deel van... Wat er in de, in de huidige penitentiaire beginselenwet staat... is copy-paste naar die nieuwe wet gegaan. En die heet dan dadelijk wel bestuursrechtelijk. Maar op een heleboel punten, en met name de straf- en ordemaatregelen... en het feit dat het gevangenisgebouwen kunnen zijn... dat is allemaal gewoon overgenomen. En ja, dus er moet nog een hele slag gemaakt worden. Men moet nog echt behoorlijk wat aan die, aan die wet veranderen. Ja. En daarna moet die supersnel behandeld worden. Want we wachten nu echt alweer vijf jaar op die wet zegt Annemarie Busser van Amnesty International. 16 minuten over 8, nee, 17, precies als ik het zeg. En we gaan naar het binnen- en buitenlands nieuws van de kranten en de belangrijke nieuwsites. Elisabeth. Gemeenten moeten zorgen dat de fietspaden veiliger worden. ANWB-directeur Frits van Brugge zegt dat in het AD. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 27% van de ruim 22.000 ANWB-leden zich onveilig voelt op de fiets. Vooral in Amsterdam, Delft en Maastricht is dat het geval. En de ANWB wil nu met gemeenten in gesprek over maatregelen. Ondanks protest van boeren laat Frankrijk de populatie wolven met bijna 40% groeien. Er lopen nu ongeveer 360 wolven rond in Frankrijk en dat mogen er zo'n 500 worden, meldt Le Monde. De roofdieren doden vorig jaar zo'n 12.000 schapen van Franse boeren... die zich dan ook grote zorgen maken om hun vee. De gemeenteraad van Huizen heeft gisteravond achter gesloten deuren gepraat over het vertrek van burgemeester Fons Hertog. Hij stapte voor het weekend op wegens grensoverschrijdend gedrag. Maar wat er nou precies gebeurd is, wordt niet openbaar gemaakt. VVD-raadslid Jessica Prins riep eerder op tot meer openheid. Maar na afloop van de vergadering wilden ze tegenover NH-nieuws nog niets kwijt. Tientallen Amerikaanse scholieren hebben na de schietpartij in Florida... actie gevoerd bij het Witte Huis, meldt de Washington Post. Ze gingen doodstil op de grond liggen. Volgens een van de demonstranten schort het nog aan veel dingen op de scholen. I feel like we need more als dan deze actie voor de licht... komen er dus meer psychologen, beveiligers en oefeningen voor scholieren. En restauratoren van het Rijksmuseum en het Louvre... hebben de portretten van het echtpaar Martin en Opjen opgefrist. De doeken waren bedekt onder een laag vernis en vuil, de Telegraaf. En die werd verwijderd. En door een nieuwe scantechniek kwam er ook nog iets nieuws naar boven. Rembrandt schilderde eerst een deur of een poort op de achtergrond. Maar werkte die weer weg door er een gordijn overheen te schilderen. Ja, lange files deze ochtend helaas, voor, zeker voor de mensen die erin staan. Want uh, storingen, Edwin, hoe gaat het daarmee? Ja, die storingen die zijn nog niet opgelost... en daardoor lange files in Noord-Holland onder andere. De totale ochtendspits is daardoor drukker dan gebruikelijk, ook in het zuiden. Op de A1 van Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Naarden een uur vertraging. De A7, Hoorn richting Zaandam tussen Afrit A van Hoorn en Afrit Weide-Wormer een uur. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Knoop het Almere en Huizen een uur vertraging. En die storingen, dat zijn storingen aan het uh, cameranetwerk van Rijkswaterstaat, waardoor de uh, spitsstroken niet open konden. Mocht u dat zojuist gemist hebben. In Zuid-Europa is het een delicatesse, maar Nederlanders willen er maar niet aan geitenvlees. En dat er steeds meer geitenbokken overblijven, nu geitenkaas wel populair wordt in ons land. Die bokjes worden nu vlak na de geboorte geslacht, omdat ze niet opleveren. Biologische geitenboeren willen daar verandering in brengen. Zij gaan die bokjes langer doorfokken... om ze daarna in Nederland aan de man te brengen. In de supermarkt ligt het nog niet... maar een paar restaurants zijn al wel om. Bijvoorbeeld het proeflokaal in Amsterdam. Gerrit Riemer, chef, kok van de proefzaak in Amsterdam. Een soort van groene loods... te midden van allemaal kantoorkolossen in de Belmer. U bent nu druk bezig voor de lunch. Er komt een bonnetje binnen... Twee broodjes geitenkaas. Een dik gesneden plakken brood met wat tapenade en tomaatjes. Een beetje pesto en rode ui. En daar doen we dan wat uh, plakken geitenkaas op. Met wat honing en dat gaat dan eventjes in de oven... dat de uh, geitenkaas wat, uh, wat zachter en zoeter wordt. Geitenkaas op dit broodje, maar dat is niet het enige product van de geit dat jullie serveren, hè? Wij uh, serveren ook bok als stoof. Dus dat is het mannetjesvlees? Mannetjesvlees, mannetjesgeit. Daar maken wij een stoofje van in ons eigen bokbier. Dus bok in bok, zo staat hij op de kaart. Dat gebeurt niet zo vaak in restaurants, volgens mij. Nee, ik kom het niet veel tegen. Hoe komt dat, denkt u? Ik denk vooral onbekendheid met het vlees. En dat het feit dat het er is en dat het ook gewoon lekker is. Er zijn gewoon bokjes. En ik vind dat je die beestjes ook op waarde moet kunnen schatten dan. Als we zoveel van geitenkaas houden, waarom dan ook niet het vlees? En wat vinden klanten ervan? Neem ze het vaak? Het wordt veel besteld. Mensen zijn er heel nieuwsgierig naar. Het is iets nieuws. Um, als ik het echt moet vergelijken, dan zeg ik het lijkt het meest op landsvlees... maar het is net iets pittiger, net iets steviger van smaak. En de reacties zijn positief. Laat ondertussen die broodjes niet verbranden, hè? ja, oh ja. <laughs> dank je wel. Je hebt me gered. <laughs> Marike Lauwers van Bio Goat Meets... Uh. Een coöperatie die net is opgericht door 30 biologische geitenboeren. Waarom is dat niet populair in Nederland, dat geitenvlees? Nou, ik denk dat geitenvlees op dit moment nog niet, uh, nog niet bekend is. Um, geitenzuivel inderdaad wel. Maar voordat je geitenzuivel hebt, moet een geit eerst een lammetje krijgen. En de helft van de lammetjes is natuurlijk een, uh, een bokje. En daar komt ook vlees van. Dus het zou goed zijn als we dat vlees ook leren kennen... en dat we dat ook consumeren in Nederland. Wat, wat gebeurt daar tot nu toe vooral mee met dat vlees, met die bokjes? Uh, de bokjes worden nu vaak op redelijk jonge leeftijd uh, geslacht. En het vlees wordt vaak geëxporteerd... ...naar, naar Zuid-Europa, waar het echt een delicatesse is. Maar dat is toch ook niet erg, zou je zeggen? Waarom moeten we dan in Nederland meer geitenvlees eten? Nou, we willen als biologische geitenhouders graag een uh, goed leven geven... ...aan onze, uh, aan onze lammetjes, en onze boklammetjes. Uh, dat ze ouder uh, worden op onze boerderij... ...en uh, dat we het vlees dan in Nederland consumeren. En uh, dat, dat past ook beter bij het biologische gedachtegoed... ...als dat het uh, geëxporteerd zou worden naar, uh, naar Zuid-Europa. Meneer, u zit hier lekker een broodje te eten? Ja, zeker. Wat is het voor broodje? Uh, een broodje kalfsvlees, denk ik. Hè? Een hamburger van kalf. U ja. checkt het nog even op de kaart, wat het ook weer was. Ja, even, even, even zeker weten, ja. ja. Precies. Ze serveren hier s'avonds ook geitenvlees. Heeft u dat wel eens gegeten? Nee. nee. Lijkt u dat wat? Nee. Nee? Waarom niet? Nee, ik weet niet. Geitenvlees, het bekoort me niet. Het uh, trekt me niet. Maar het klinkt niet zo lekker. Nee, het klinkt niet goed. Meer. Maar ja, hoe krijgen we die Nederlander aan het geitenvlees? Want tot nu toe heeft het niet echt een heel goed imago. Nou, we proberen de Nederlanders aan het geitenvlees te krijgen... Uh, door het inderdaad zoveel mogelijk bij restaurants uh, op de kaart te krijgen... zodat die uh, het, het hun uh, klanten kunnen laten uh, proeven. Um, en daarnaast proberen we ook producten te maken... die redelijk eenvoudig te bereiden zijn, zodat mensen... Kant- en klaarmaaltijden. Ja, bijvoorbeeld kant en uh, ja, Zodat mensen het eenvoudig een keer kunnen proberen... en uh, hopelijk daardoor enthousiast worden en het vaker gaan kopen. Dus dat het gewoon in de schappen van de supermarkt ligt? Ja, dat het gewoon een product is wat, uh, wat de Nederlandse consument graag eet. Ja. ja. en Dan wil ik u nog achterlaten met de vraag... is het leven van een bokje beter als je later alsnog geslacht wordt? Uh, Daar weet, weet ik niet zo snel het antwoord op. Een verslag van uh, Merel Stikkeloren-Mastad. En uh, vragen? Uh, minder filosofisch mag ook. Uh, hashtag R1JN, als u iets wilt weten nog over de uitzending of een opmerking heeft, is altijd welkom. We gaan nu naar Propaganda luisteren.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 De politie heeft opnieuw een kopstuk van motorclub No Surrender opgepakt. Het gaat om een man van 54 uit Klazina Veen. Hij wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie... en ook zou hij betrokken zijn bij twee zware mishandelingen. Eerder werden al twee andere leiders van de motorclub opgepakt. Er moeten snel zeker 2000 rechercheurs bijkomen, dat zegt de Nederlandse politiebond. Uit een rapport van de vakbond blijkt dat de recherche zwaar overbelast is en dat veel zaken blijven liggen. Volgens rechercheurs krijgen criminelen en drugshandel daardoor vaak de vrije loop. Mensen die illegaal in Nederland zijn... worden vaak te lang opgesloten in detentiecentra. Dat stelt Amnesty International in twee nieuwe onderzoeken. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling... dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie... duurt het vaak te lang voordat gebeurt. En er stappen steeds meer Nederlanders op de motor. Ongeveer 1,4 miljoen mensen hebben op dit moment... een Nederlands motorrijbewijs. Onder hen ook veel 50-plussers, ruim 800.000. En die bezitten ook steeds vaker zelf een motor. Naar weer Plaza, Raymond Klaassen. Raymond, wat wordt het vandaag? Ja, het wordt vandaag een vrij rustige dag... met wolkenvelden en ook zon. Ik denk dat met name in het westen de bewolking wel wat dikker kan zijn... waardoor de zon het wat moeilijk heeft. Maar elders moet het toch wel lukken om door de sluierwolken heen te komen. In het oosten is het momenteel helder. Daar ook de laagste temperaturen. Ik zie net een temperatuur van min 6 in Twente. Daar is het dus nog steeds flink aan het vriezen. Maar ook elders in het oosten nog temperaturen dik onder nul. En vanmiddag wordt het dan zo tussen de 4 en de 6 graden. Verder waait er vandaag een zwakke... Tot matige noordoostenwind. En het blijft uh, overal droog. Dus uh, ja, een vrij rustige dag, Winfried. En dan gaan wij, dat bespraken we een uur geleden al... richting uh, de Russische beer. Althans, de Russische beer <laughs> komt naar ons. Hè, en Dat is dan dat koude ja. front vanuit uh, Scandinavië. Moet ik dan, uh, koude lucht. Ja. Ja. Koude lucht, ja. Ja. Ja. Okay. ja. En dan kunnen we misschien gaan schaatsen. Maar hoe gaat het de komende dagen worden? Nou, de komende dagen zien we eigenlijk dat die temperaturen steeds lager gaan uitpakken. Met name in de nachten is dat goed te merken. En ja, nu hebben we al te maken eigenlijk met matige vorsten in het oosten rond die min 5. Dat zal de komende nachten ook zo zijn. Tussen de min 3 en min 5 is het over het algemeen. En daarbij is het weerbeeld ja, in de nachten vrij helder. En overdag zijn er flinke zonnige perioden. En dat betekent wel dat overdag die temperatuur weer iets boven het vriespunt gaat uitkomen. Zo rond de 4 graden denk ik op woensdag en donderdag nou Vrijdag ook zo'n mooie zonnige dag met temperaturen rond die 3, 4 graden. En in de nachten nog steeds die matige vorst. En dan richting het weekend, of eigenlijk in het weekend, kan het nog wat kouder gaan worden. Want dan komt die koude lucht vanuit Rusland steeds dichterbij. En de minuutemperatuur ja, die kan wel gaan dalen tussen de min 5 en de min 10. En dat is natuurlijk ideaal om mooi ijs te laten vormen. Het is wel zo dat de wind ook wat gaat toenemen later in de week. En in het weekend er komt echt een goede matige oostenwind te staan. En dat kan dan enigszins het, de ijs wat, wat temperen. Maar al met al verwacht ik toch begin volgende week op veel plaatsen een mooi ijsvloertje. En volgende week blijft die kou gewoon aanwezig, zoals het er nu naar uitziet. Dus dat ijs kan nog dikker worden. En dan zitten we halve week, halverwege volgende week zo met, met een ijsvloer van nou, minimaal wel 10 centimeter, denk ja. ik, op uh, open water. En dat is natuurlijk ideaal om uh, te gaan schaatsen. Dus dat ziet er heel goed uit. Ja, dat is goed nieuws voor de schaatsers. Uh, Raymond, dankjewel. Voor dank de je schaatsers, ja. ja, precies. En dan naar de weg, want daar zijn problemen vanwege storingen met het camera systeem bij de spitsstroken en dat is nog niet opgelost. Hè? Nou, het goede nieuws is dat oh. het ja de storing in de spitsstrook is verholpen Ach. en ze worden nu geleidelijk vrijgegeven. De dagelijkse files zijn een beetje aan het oplossen, maar er staat in totaal nog steeds 450 kilometer, dus het is nog druk. De langste files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Blarikum, een uur vertraging. A7, Horen richting Zaandam, tussen Horen en Afrit Weider wormer een uur. A27, Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Knoopert 1-Nes, een half uur. A27 van Almere naar Utrecht tussen Knoopert 1-Almere en Huizen... drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strand Nulden en Leusten... ruim een uur vertraging. Door Bergis werkzaamheden zijn daar drie rijstroken dicht.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 Zes minuten over half negen. U luistert naar het NWS Radio 1 journaal. Straks, als wij klaar zijn, dan uh, komt hier natuurlijk spraakmakers op de zender. Uh, de Plag, goedemorgen. goedemorgen. Jullie hebben natuurlijk standpunt.nl, zeker. Dan kunnen wij zo meteen al gaan stemmen waarop. Op de stelling Nederland geleidt af naar een narcostaat. Jullie spraken vanochtend al met de voorman van de politievakbond MPB. Hè. Uh -huh. Struis, naar aanleiding van de overbelasting van de rechercheurs, hebben 400 rechercheurs gesproken en ja, de, de reacties zijn ontluisterend en zeer zorgwekkend. Er is natuurlijk al jaren bekend dat er een tekort is... Aan mankracht en geld uh, voor de rechercheurs. De werkdruk is erg hoog. En Struis zegt nu ook, één op de negen criminele organisaties kan maar aangepakt worden door dat gebrek. Goed, uh, het is natuurlijk wel een, een ferme formulering. Als je het dat hebt ik over ook. een narco staat inderdaad. Ja. En voordat we het gevoel krijgen dat we volledig in de handen zijn gekomen van criminelen, we horen ook al jaren dat de criminaliteit als totaal in ieder geval daalt. Uh, vorige week nog in het nieuws dat er een record aantal drugspanden is ja. gesloten. Dat kun je ja. opvatten. van Ze hebben dus uh, ze worden steeds groter. Aan de andere kant, er worden ze ook steeds meer gedaan. Ja, toch zegt hij van de NPB: ja, er is een soort parallele economie aan het ontstaan. Ja. En daarom noemde die dat Die de vermenging staat. van onder- en ja. bovenwereld, dat ja. begint steeds zorgwekkender te worden. Ja, dat, ja. dat is wel het signaal wat u ook wil afgeven. Nou ja, goed, laat maar weten wat uw reacties zijn. Zit mm. u in de drugs? Heeft u inderdaad vrij spel? <laughs> ja, meld u zich maar. Meld u vooral. <laughs> Volledig anoniem. Ja. Kunnen we dat leren eigenlijk? Ja, we moeten natuurlijk wel een beetje betrouwbare reacties ja. hebben. Dat ja. wel. Werkt u bij de recherche en wilt u vertellen over uw werk en wat zijn de ervaringen van u als burgers? Heeft u er nog wel vertrouwen in of niet? Goed, bel en reageer op die stelling. Nederland glijdt af naar een narcostaat. 0800 1101 en de site is standpunt.nl. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donke-Olympic. Olympisch nieuws met Geo Olympics. We gaan naar Gangnung, naar Zuid-Korea. Vandaag dus alleen short track als het gaat om de Nederlandse troeven op de winterspelen. Uh, Hoog tijd dus om daarop uh, te gaan vooruitblikken. Uh, we gaan dus naar Gio Lippens op de Olympische ijsbaan. En hij zit er niet alleen, hij is daar ook met Sebastian. Goedemorgen zeker, heren weer. Weer een goed gezelschap. Jazeker. Uh, het kan nog even, hè? want uh, straks uh, vertrekt Sebastian naar de hal hiernaast. De hal van de shortrekkers. Maar voor die tijd kunnen wij inderdaad gaan voorbeschouwen op uh, dat shortrekken. Eerst maar eens even een vraagje trouwens over wat er op dit moment hier op de baan gebeurt. Want uh, Sebastian, de Nooren zijn aan het trainen voor de Puyla achtervolging. Er ja. ja. gaat het dus om echt schaatsen. Uh, gaat daar nog iets veranderen aan de samenstelling van de ploeg? Net als bij die Nederlandse mannen. Nou ja, bij de Nooren zijn dus morgen inderdaad in de halffinale eerste tegenstander van Nederland. En uh, die hadden gisteren ook hun koenverwij in het midden, zeg maar. De Noorse koenverwij was Sindre Hendriksen. Dat was daar de minste van de drie. Maar ik zit al een kwartier, twintig minuten inderdaad na de training te kijken van de Noren. Maar ik kan er nog weinig uit opmaken, want hun eventuele reserve... de Noor-Bukku, die is geblesseerd aan zijn enkel... maar die traint wel gewoon volop mee. De net deden ze anderhalve ronde op wedstrijd, snelheid. En dan ging die ook gewoon in mee. Dus of de Noren ook gaan wisselen om de spanning maar even een beetje op te voeren voor morgen... dat is nog niet helemaal duidelijk. Overigens zijn ook de Koreanen nu aan het trainen. En die waren eergisteren bij de kwalificatie uh, sneller dan Nederland. Zeker. Olympisch record ja. geloof ik zelf, toch? Ja. Ja, dus goed, dan gaan we het hebben over short track, ja. hoor. Want uh, daarvoor zit je hier eigenlijk. Um, twee afstanden waar we de Nederlanders gaan zien vandaag. Maar geen finale op beide nummers. Nee, Hoe jammer is dat eigenlijk? Ja, dat is wel heel jammer, hoor. Uh, de 500 meter mannen, 1000 meter vrouwen. We rijden alleen de heats en dat is het dan alweer. En dat past, vind ik, ook niet echt bij het short track. Het short track, dat is toch de sport van uh, de sporters die niet klagen... die het niet erg vinden om vier, vijf keer per dag te moeten rijden. Maar ja, hadden ze dan het... niet beter gewoon... Vandaag ja. die 500 kunnen doen met die mannen en dan uh, donderdag die duizend meter Ik met denk de vrouwen. dat het ermee te maken heeft dat er dan weer te veel pauzes tussen zitten in, dit, uh, oog, uh, in, de, in het oog van de USI. Uh, dus dat, uh, dat dat de reden is dat er en mannen en vrouwen in actie moeten komen. Maar jammer is het wel. Alleen iets individueel en dan zijn ze weer klaar. Ja, zonde. Uh, die 500 meter bij de mannen, dan kijken we vooral natuurlijk naar Shinky Knecht. Wat kunnen we van hem verwachten daar? Nou, dit is een afstand waar we twee, drie, vier jaar geleden nog van zeiden tussen minste afstand. Maar dat is helemaal gekanteld. Hij is niet voor niets regerend wereldkampioen en ook Europees kampioen trouwens op de 500 meter. Dus daar mogen we echt wel wat, uh, wat van verwachten. Nou, uh, Knecht vertelt zelf trouwens, dat deed hij eerder uh, deze week, hoe hij die 500 meter ingaat straks. Nou ja, hij uh, is gewoon uh, die, uh, die heat uh, zo goed mogelijk proberen door te komen en, uh, en zo snel mogelijk tijd neer te zetten. Zodat ik uh, de kwartfinale van een gunstige plek kan vertrekken. En dan uh, gaan we nog even een dagje rusten en dan gaan we er uh, aanstaande donderdag uh, gewoon vol uh, bak voor. Het is je laatste kans, het is ook de laatste kans op uh, individueel Nederlands short hack gehad voor Shinky Knecht. Hè. Hoe ga je met die spanning om? Ja, nee, het is toch gewoon uh, de kunst om zo rustig mogelijk te blijven denk ik. En, uh, de laatste kans is misschien wel heel groot voor. misschien ben ik, sta ik er over vier jaar gewoon alweer. Hè? Maar je weet het niet. Maar uh, zeker uh, voor deze spelers zijn het mijn laatste kans en uh, daar uh, zal ik uh, zeker volle bak voor gaan. Ja, hij zegt het zelf al een beetje, hè, van de laatste kans. Is het een beetje nauwe nevel voor hem op dat laatste individuele nummer? Dus? Ja, nou, hij, ze rijden niet meer ze, de mannen, op de relay de B-finale. Dat mag niet omdat ze uh, eruit gingen in de halve finale met een penalty. Dan mag je de B-finale niet rijden. Dus het is inderdaad zijn laatste onderdeel waarop hij uitkomt. Hij heeft natuurlijk het zilver op zak van de 1500 meter. Die, die penalty was lullig hè, op de 1000 meter. Dat, dat was een actie die had hij helemaal niet hoeven uitvoeren, uitoefenen, uitvoeren. Dus ja, laatste kans. Hij heeft die medaille. Uh, maar ik geef hem echt wel kans om op deze 500 meter nog eventjes een keer terug te slaan, ja. Maar, goud, zit dat erin? Goud is heel moeilijk met de super-Koreanen. Maar een medaille zit er zeker in. Zeg, want uh, stel, hè, even speculeren, dat het hem niet lukt op die 500 meter. Hangt er dan toch een soort van sluier over het toernooi voor hem... ondanks die zilveren medaille die hij vorige week pakte? Hangt er denk ik een beetje vanaf waarom het dan niet zou lukken. Als het weer met een domme penalty is zoals op de 1000 meter... Uh, ja, dan... dan... Kun je inderdaad wel zeggen van er had veel meer in gezeten. En het is uh, een, een enige sluier hangt er wel overheen. Maar als hij op klasse wordt verslagen. Hij heeft zijn medaille binnen. En hij heeft hij het toch goed gedaan. Ja, hij is niet de enige Nederlander trouwens. Hè, op die 500 meter. Wat zijn de kansen van de anderen? Nou, Dylan Hogewerf komt in actie. Die heeft een hele moeilijke heat. Uh, met een Hongaar die sterk is. knog. en de wereldkampioen. Allround, zeg maar, Giraceo. En dan gaan er maar twee door per, uh, per heat. Daan Breesma geef ik wel kansen. Want die heeft, uh, alhoewel, die heeft ja Hamelet en Lim. Dat is de Olympisch kampioen van de 1500 meter. Dus dat wordt eigenlijk ook wel moeilijk. Ik krijg eigenlijk gelijk weer mijn eigen woorden omzeep. Ook de, die heeft gewoon een hele moeilijke heat. Ja, laten we even gaan luisteren naar Hogewerf. Want, want die heeft toch nog een beetje geduld moeten hebben. Want uh, die maakt vandaag ja. dus eigenlijk zijn Olympisch debuut. Op dag 11 van de Spelen. We hebben het al eerder gezegd. Hij legt uit wat hij de afgelopen week allemaal heeft gedaan. Ja, ik heb gewoon geprobeerd de ritmen te houden van de Heerenveen. Een beetje trainen, een beetje uitrusten en uh, naar de wedstrijd toe werken eigenlijk. Ben je onder de indruk van de Olympische Spelen? Ja, tot nu toe wel ja. Ik heb al wat races gekeken in het stadion. En uh, ja, het publiek was te gek, het was een goede sfeer. Dus ik heb heel veel zin om morgen te racen. Train je nou voor jezelf of voor het teambelang om de anderen scherp te houden? Uh, eigenlijk in de eerste instantie train ik voor mezelf natuurlijk. Maar de komende, de komende week heb ik ook natuurlijk een beetje voor het team. Want die andere jongens hadden al wedstrijden wat eerder. En dan ga je toch een beetje mee in het ritme van de wedstrijdvoorbereiding. Dus dan moet je soms even wat tempo op kop of soms wat meer snelheid. En uh, ja, dat, dat, uh, die voorbereiding heb ik gewoon meegedraaid. Uh, ja, ik, heb geen, uh, ik heb er geen zeg maar, belemmering van gehad. Ik heb het gevoel dat ik fit ben, dus ik heb uh, ja, goede staat. Dat je niet in de relay mee mocht doen, had je dat verwacht of was je daar toch wel teleurgesteld over? Nee, nee, na het e IK had ik zeker wel verwacht dat ik gewoon een reserve zou zijn. En uh, ja, Jeroen zei ook al dat ik de reserve was toen we hier weer aankwamen. Ik had het van tevoren ook al verwacht. Dus nee, daar had ik me helemaal op ingesteld en daar, uh, nee, daar baalde ik niet van. Hoe ga je nu je Olympisch debuut in? Uh, heel veel zin in, heel gemotiveerd. En uh, ja, gewoon uh, ik wil laten zien wat ik in huis heb. Nou, dat wil hij dus laten zien. Laten we dan meteen naar die duizend meter bij de vrouwen gaan, hè. Als je kijkt naar de Nederlandse vrouwen, ja, de naam Jara van Kerkhoff komt ons allemaal natuurlijk bekend in de oren voor. Zilveren medaille, net als Shinky Knecht. Is dat onze grootste troef op die afstand? Nou, ze is in ieder geval 500 meter specialist. Eigenlijk al jaren wat dat betreft was uh, die medaille op de 1000 meter misschien nog wel een hele grote verrassing uh, uh, voor haar. Nee, ik zeg het verkeerd, want zij rijdt natuurlijk nu de 1000 meter. Ze is 500 meter specialist en nu komt ze uit op de 1000 meter. Dus, maar zij heeft wel ja, die, die, die, die boost natuurlijk van die medaille op zak dat was een wel... verrassing, hè? Ja, dat was uh, zeker een verrassing. En heeft een heat uh, zonder Koreanen, dat is altijd fijn... wel met een aantal gelijkwaardige dames uh, als zij bijvoorbeeld de, de Russin... zeg het toch maar gewoon als Russin, Prosfernova. Dus dat wordt echt wel een kwestie van uh, je heat afstemmen en van, uh, van tactiek. Ja, je zei het al, hè, ze, ja, ze heeft de, de, de 500 gereden, daar pakte ze zilver. Nu dus de 1000, ze vertelt zelf welke afstand haar nou beter ligt. Dit jaar heb ik eigenlijk het best gepresteerd op de duizend, denk ik. Dus uh, die zou je zeggen, maar uh, nou ja, ik moet dit nog maar zien te overtreffen. Gaat dat lukken? Het kan gewoon heel goed uitpakken, maar het is short track. en je moet altijd nog maar zien natuurlijk, hoe het loopt. Maar uh, ja, ik ga er goed alles aan doen om er weer wat moois van te maken. Nou, ook daar dezelfde vraag als bij de mannen, bas Hebben die andere twee Nederlandse deelnemers als een kans op die duizend meter? Nou, Susanne Schulting zit uh, even kijken bij een sterke Hongaarse Yastapati. Maar die andere twee tegenstanders uh, moeten ze toch wel kunnen hebben. Lara van Ruiven is ingedeeld in een rit met een verhaal. Dat is namelijk de rit waar Elise Christie ah. ook uh, op de startlijst staat. Was die niet was eerst vaar geblesseerd? Precies, die heel hard de boarding inging een paar dagen geleden, afgelopen hm. zaterdag. Um, zij heeft in ieder geval haar enkel niet gebroken. Gisteren meldde, of, ja, gisteren meldde de Britse kranten gisteravond laat op internet... Uh, dat zij zou gaan starten volgens het officiële informatiekanaal... Uh, dat wij hier hebben, zeg maar. Is dat nog niet helemaal zeker. Maar Lees Christie, dat is natuurlijk wel het verhaal. De Britse die, uh, ja, revanche wil voor vier jaar geleden... toen zij de grote zondebok was. Het lukte steeds net niet daarin uh, in sortie. En nu dus, na uh, twee mislukte afstanden en die verstuikte enkel... Gaat ze wel of niet starten, is eigenlijk nog steeds de vraag. Nou, dat gaan we zien. Moeten we het trouwens ook nog even hebben over de relay van de ja, vrouwen... We... zonder Nederlanders in de finale? Nou ja, in de A-finale geen Nederlandse ploeg. Maar Nederland rijdt wel de B-finale. Het is nog niet duidelijk of Jorien Termors meerijdt. Als zij meerijdt, wordt dit haar laatste shorttrackdag uit haar loopbaan. En anders heeft ze haar laatste shorttrackdag short afgelopen zaterdag al gehad. Maar die B-finale is wel degelijk belangrijk. Want je zult hem maar winnen... En twee penalties vervolgens zien in de A-finale. Dan heb je alsnog brons. Oh ja. Want dan schuift de winnaar van de B-finale gewoon door. Dus het is echt niet zomaar dat dit puur voor de statistiek is. Als je de B-finale wint, dan moet je daarna uh, ja, je vingers gekruist houden. Volrijden dus. Ja. ja. Volrijden. Inhouden is dus niet slim. Uh, mannen, uh, dit gaat allemaal over het uh, snel schaatsen. We moeten ook eventjes uh, buiten onze schaatsbubbel kijken. Hè? We hebben gisteren ook voorgenomen. Dus wat, zit er nog meer, uh, uh, wat gebeurt er nog meer in het Koreaanse winterwonderland? Nou, we hebben freestyle-skiën gehad op de halfpipe bij de vrouwen. Een Canadese, Cassie daar goud. Uh, en bij het ijsdansen ging het goud, dat hebben we eerder ook al gezegd... naar Tessa Virtue en Scott Moyer uit Canada. Tweede goud van de Spelen. Eerder waren ze ook al de best in de landenwedstrijd. En Hans van Zetten zag de zachte ontknoping. slot. Ja. Ze hebben hier heel veel fans. 122.40. Dat is opgeteld bij de score van gisteren. Ja, dat wordt 206.07. Waar de Fransen 205.28 hebben. Het verschil is echt minimaal. 0,79. Acht jaar geleden goud, individueel. Vier jaar geleden zilver en nu weer terug goud. Hoe bijzonder is dat? Ja, dan heb je een feestje te vieren. Nou, ijsdansen dus, hè. dat was er. Uh, straks vanaf 11 uur het short in de Halle hiernaast. En hier vandaan, als iedere dag, Radio Olympia... met Patrick Lodiers en Dionne de Graaf. Dank u wel, heren, vanuit Gangnung in Zuid-Korea. Ja, het is 12 minuten voor 9, dus tijd voor opmerkelijke berichten. Elisabeth. Een bekende Britse komiek is door haar man aangeklaagd... omdat ze hem belachelijk zou hebben gemaakt tijdens een voorstelling. De twee waren al van plan om te scheiden, schrijft The Guardian. Maar nu eist de man 30.000 pond van de cabaretier... Louise Ray gaat het over, omdat ze inbruik zou inbreuk zou hebben gepleegd op zijn privacy. Ze geeft toe dat ze het tijdens de show over haar man heeft gehad... maar ze zegt dat ze het publiek alleen wilde vertellen... hoe vervelend ze het vond dat ze ging scheiden. Ze zegt dat ze het als komiek over haar persoonlijk leven moet kunnen hebben... en dat de zaak dus om de vrijheid van meningsuiting gaat. Voor schapenherders en schapenboeren zijn het drukke weken, want in deze tijd van het jaar worden de lammetjes geboren. In de schaapskooi in Ermelo in Gelderland zijn er al bijna 200 geboren. En dat betekent hard werken, maar ook veel plezier, vertelt schaapsherder Marion Derks aan Omroep Gelderland. Nee, het blijft bijzonder. Zeker om te zien hoe een lam wat nog maar net geboren is al in de benen probeert te komen en op zoek gaat naar de uien van de moeder. En Ermelo dartelen er de afgelopen dagen... meer dan 100 lammetjes in de wei... en de kleinste bleven nog eventjes in de stal bij hun moeder. En de Kentucky Fried Chicken in Groot-Brittannië... kamt met een groot probleem. Door logistieke problemen is namelijk uitgerekend de kip op. Honderden vestigingen zijn dicht... en een verslaggever van persbureau Reuters... vroeg een meisje bij een KFC-restaurant wat ze daarvan vond. Angry, sad and disappointed. And hungry... He's very hungry. Apparently they couldn't get the deliveries here. Lots of KFCs have no chicken right now. No! <laughs> ja! Een klein drama dus voor dit meisje. Mm -hmm. Uh, de problemen worden veroorzaakt door de nieuwe leverancier van KFC. Die het niet lukt om verse kip bij alle 900 restaurants in Groot-Brittannië te krijgen. En dit is wel echt een uh, you had one job kwestie. Uh, ja, bestie, ja, toch? ja, ja. Kip. Oké. Okay. Uh, dankjewel. Dan gaan we naar de weg. Want uh, gaat het daar al iets beter? Uh, de storing met de, de, de spitstrook is opgelost, Edwin. Ja. Um, maar ja, le daarnaast levert veroorzaakt nog wel lange ja, files. Uh, ja, ja, ja. Op de A1 van Apeldoorn-Amsterdam naar een uur vertraging. Voor Afrit Soest, de a 7 horens saan dam tussen Hoorn en Purmerend een uur vertraging. En op de A1 Zolle Utrecht tussen Strand, Nulde en leuster Zuid. Ruim een uur vertraging. dat komt er een ongeluk. Dankjewel Edwin. Zometeen gaan we naar Varik in Gelderland. Want het verzet daar van een aantal bewoners uh, heeft resultaat gehad. U hoort zometeen hoe het precies zit. Uh, we gaan eerst luisteren naar de enige echte. Bill Withers, the best you can. gemakkelijke liedjes, maar ze zijn altijd raak. Bill Withers, the best you can. Het is zeven minuten voor negen. We gaan het hebben over het verzet door bewoners van het Gelderse Varik. Want er lag een plan om bij Varik een hoogwatergul te maken in de Waal. De bewoners uit Varik zagen dat totaal niet zitten... Ernst Cartini van de bewonersvereniging Waalzinnig... vertelde vorige week bij een demonstratie waarom. Aan de achterkant dus daar waar die geul moet komen... dat is een geul die wordt net zo breed als, als het water wat er doorheen gaat... is net zoveel water als de IJssel met heel hoog water. Dus je moet eens indenken hoeveel water dat is. Enorm, dat is niet te veel. Ja, Cartini zei dat dus vorige week... toen minister Cora van Nieuwenhuizen zich liet informeren... over de situatie bij Varik. De stuurgroep, die een advies moet geven aan de minister... heeft nu gezegd dat die hoogwatergul er toch niet moet komen. De stuurgroep heeft nu de voorkeur gegeven aan het versterken van de dijken. Joke Cartini en dat is de vrouw van Ernst... is ook van de vereniging waanzinnig een vereniging van bewoners uit Varik. Mevrouw Cartini, goedemorgen. Goedemorgen. Kortom, u heeft gewonnen. Ja, pas als de minister echt nee zegt, dan, dan hebben we definitief gewonnen. We zitten nu wel in de voorhoede, dat klopt. Ja, maar, maar dit is toch een belangrijke zet, neem ik aan. Het zou dit gek is zijn. een hele, hele, hele belangrijke zet. En vooral heel belangrijk van dus dat het ministerie, zeg maar, onze zijde heeft gekozen. Dat, dat is zo, zo belangrijk voor ons. Van, dan heeft het ook echt nu echt, echt effect gehad met alles wat we hebben aangedragen. Ja. Ja, want dus, bedoel... Wat dat betreft. Als de minister dit nog uh, naast zich neerlegt, dat zou toch gek zijn? Nee, dat, uh, ja, dan zal ze zeg maar in haar uh, politieke carrière denk ik wel een probleem gaan krijgen. Ja? <laughs> Als ze dit uh, niet uh, in ieder geval iets anders voor zou kiezen. Nou bent u al even bezig hè, met, dat, met dat verzet. Had u, had u dit verwacht of had u het al een beetje opgegeven? Uh, opgegeven had ik het niet, maar ik wist wel dat het een hele moeilijke strijd zou worden. Zeker als je het dus zeg maar tegen uh, ja, de, de overheid en je zit op drie lagen. Dat, dat is uh, ja best wel heftig. Want je hebt, kijk, een, een gemeenteraad, dat, dat, dat is waar je zelf woont, daar kan je met mensen het gesprek aan, uh, daar kan je mee debatteren. Dan zeg je van, nou ja, dat, dat is iemand, kan je daarmee overtuigen. Provincie veel, veel minder, dat is een ja. Een, een, een lichaam uh, die zegt van, nou, wij hebben zo bepaald klaar. Daarom gaan wij woensdagavond, want we geven de strijd nog niet op... woensdagavond gaan we weer naar de provincie om de slaapteleden te overtuigen... Ja. dat die ook ja gaan zeggen. Ja. En dan zeggen dus ze dat ja... Dat je dan uiteindelijk een unaniem besluit gaat krijgen. Ja, dat is dan een jaar voor uh, de dijkversterking. Ja, dat we dus ook zeg maar meegaan in dijk, dijkversterking met zeg maar uitgravingen in de uiterwaarden. Ja. En, en dat gaat dan ook veel minder gevolg hebben voor Varik, die dijkversterking? Uh, kijk, die dijkversterking moet sowieso. Dat, dat, dat staat als een paal boven water en dat is hier ook te zien. Alleen de mensen die nu zeg maar, tussen op hemert en uh, zeg maar op pijnen wonen... dan zou een eerste dijk dus zeg maar veel hoger worden... omdat we op een eiland komen wonen. Ja. En dat wordt nu een stukje lager... Dus de mensen aan de dijk zelf hebben er ook profijt aan. Ja. En nou, een, een, een, een tussentijdse overwinning, maar de strijd is nog niet gestreden. Dat is eigenlijk de conclusie op dit moment. Nou ja, kijk, uh, we, zowel als ze echt zeggen van... Uh, het gaat niet door, maar dat, dat, dat moeten we dus zeg maar van het ministerie hebben... Dan gaan we een feestje bouwen. Dan hebben we echt gewonnen. Ik, ik wens u nog veel succes daarmee. En alvast wat plezier mocht er een feestje komen. Joke Cartini. Dus van de vereniging ja, okay. waanzinnig Een vereniging van bewoners uit Varik. Charles Sanders schrijft hier zo meteen aan. Hij is de schrijver van Dood door eigen vuur. En dat is een boek uh, dat gaat over de militairen die overleden... door uh, bijvoorbeeld de ontploffing van een mortiergranaat in Mali. U kent de kwestie. Um, nou ja, bezuinigingen bij defensie zijn levensgevaarlijk. Dat is ongeveer de conclusie uit dat boek. Hij vertelt er zo meteen meer over. Hier in het NWS Radio 1 Journaal. NTO Radio 1.